Her, she was me. We were one, we were free, and if there's something. Uitvoeringen van dit prachtige nummer, Season one. Wij kozen vandaag aan het begin van deze aflevering van De Late Avond voor Francis. Mooi. Welkom bij de show. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Bokhuizen. Jazeker. Want uh, we gaan er een mooie show van maken met heel veel lekkere muziek, speciaal voor jou uitgezocht. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar die relaxte muziek natuurlijk. En uh, de onderwerpen. We gaan straks praten met Wutan. althans. Uh, Tera Cox gaat praten met Wies Arts. Zij is community en artistiek coördinator. Wat is dat? Hmm. Nou, we gaan daar straks uh, veel meer over horen tijdens een kennismakingsgesprek met haar. Han van Hoorst is dus ook van de partij. gaat het hebben over een vuurwerkpolka. Is dat een leuke dans? We gaan dat straks horen hier in de show. Het zal wel weer een strenge toespraak worden. Zijn eerste in het nieuwe jaar. En we gaan het hebben over de zero-emissiezones. Er worden er steeds meer geopend. En ook al woon je natuurlijk op de eilanden. De Zuid-Hollandse eilanden. Je krijgt daar straks mee te maken als je naar de steden afreist. Dus hou daar rekening mee. En... Uh, zoals gebruikelijk geven wij meer uitleg over dit soort zaken. Dus blijf lekker luisteren, blijf bij ons, blijf bij de late avond. When a girl doesn't want to know She's too far away And she makes my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 You baby, sometime I wonder if you love me like you say you do. You see, baby, I I, I I've been thinking about it, yeah. And I, I've been I, I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometime I fool moms. I said uh, Hij is hartstikke moe van het alleen zijn. Heb je dat weer natuurlijk? El Green, lekker ouderwetse Easy Soul hier bij de late avond. En de kerstwoordensoortie ervoor met Jasmine natuurlijk. Tijd voor de kunsten. Hier is mijn collega Tera Cox. Wie is wie? arts. We gaan kennis maken. Wie is fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, wat doe je allemaal? Nou ik heb de kunstacademie gedaan in Breda en toen heb ik filosofie gestudeerd op de uh, universiteit en eigenlijk die twee dingen die gaan nog steeds heel veel samen. Eigenlijk, ik, ik ben veel bezig met verhalen dus ook wel met filosofie. En dat, met mijn kunst was ik ook altijd al veel bezig met verhalen en ook met muziek. Dat de muziek is altijd ook deel geweest uh, van, uh, van mijn werk eigenlijk. Uh, na de, na de kunstacademie trad ik op, vaak ook met mijn band, maar dan in een soort van, bijna een soort van levende schilderijen. En dat heb ik een beetje doorgezet. Hoe vonden ze dat eigenlijk thuis, in het gezin waar, waar je uitkomt? Want vaak is het van, oh, ga je later wel een baan vinden en hoe zit het met je pensioen en dergelijke. Hoe vonden ze thuis jouw keuze? Uh, nou, dat werd heel erg gestimuleerd eigenlijk. Oh, mooi. Uh, dus mijn, uh, mijn vader is kunstenaar die was wel veel thuis dat helpt ja die, eigenlijk mijn vader moet ik zeggen die zei altijd ga maar economie studeren ja. <laughs> ik weet wat het is maar mijn moeder vond het uh, ja die heeft dat wel heel erg gestimuleerd eigenlijk ja. mijn allebei mijn broers zijn uh, elektrotechniek gaan studeren zeg maar dat is dus heel iets anders en uh, Nee, dus mijn moeder was eigenlijk maar blij, dat, helpt blij zeker. dat ik deze kant op ging. Ja, ja, ja. En uh, wat doe je nou dagelijks, zal ik maar zeggen? Ben je met een project bezig? Uh, ik werk één dag in de week uh, bij iemand met een handicap, dus in de zorg. Dat doe ik in uh, een 24-uursdienst, dus dat doe ik el elke zaterdag. En verder werk ik dus inderdaad al uh, bijna een jaar aan dit project. Nou, ik, ik doe ook workshops met kinderen, dus ik heb een vorig jaar een kindervoorstelling geschreven... voor op het Brink Noord eiland Eigenlijk een lopende voorstelling. Ja, en ik werk aan dit soort projecten. Dit, dat doe ik de afgelopen tien jaar, zet ik projecten op sociale projecten of, of eh, ook wel als educatieve projecten met, uh, ja. met kinderen. En is het een beetje te doen, financieel gezien, zal ik maar zeggen? Uh, door die baan op uh, zaterdag, daar verdien ik mijn geld. En da en, ja. Maar dat geeft me dus heel veel tijd eigenlijk, ja, om mijn werk te kunnen doen. Ja. Ja. Nou valt mij op aan jou, Wies, dat je vooral bezig bent met uh, sociaal-maatschappelijke thema's. Uh, welke thema's hebben nou speciaal jouw aandacht? Nou, ja, verbinding met elkaar... Uh... Nou, dus ook wel. Dus echt wat in deze, deze voorstelling zit, is dus identiteit, verbinding met elkaar en, en, ook, en dus ook de gescheidenheid. Ja, want vind je dat we in onze huidige maatschappij te weinig verbinding met elkaar hebben? Ja, we komen elkaar wel steeds minder tegen, heb ik het idee. Zeg maar. Dus er zijn steeds meer uh, groepen in. in yeah. Is dat nou omdat iedereen bij een groepje wil horen en niet bij anderen? Of is het door, de, door de, meer het internet? Of Hoe verklaar jij dat? Dat we dat tegenwoordig veel meer hebben dan vroeger. Ik denk dat er steeds meer, uh, minder sociale plekken zijn. Zeg maar. dus, dus plekken waar je samenkomt. Misschien was dat ooit de kerk op zondag waar iedereen gelijk was. En... Uh, en... Maar dat bestaat niet meer. Maar ook ja, steeds meer sociale plekken in de stad worden. Steeds meer uh, particuliere plekken. Dus je loopt steeds meer langs dichte deuren. In plaats van door open plekken waar mensen samenkomen. Dat zijn, ja, ik even dat... nostalgisch hoor. Vroeger had je natuurlijk nog de buurtwinkel. En de winkel waarvan alles uh, besproken werd. Ja. Of de <laughs> nou buurtkroeg, waar lang... in alle verschillende mensen kwam, kwamen. Zeg maar. Ik denk dat nu de, er zijn kroegen voor jongeren. En er zijn kroegen voor ouderen. En er zijn, zeg, dus ook dat. Ja, zeker. Ja. Wat zie jij naast het brengen van een voorstelling. Uh, over verbinding, wat zie je nog meer als een oplossing of een weg naar meer verbinding? Ik weet dat dat een hele moeilijke nee. vraag is, want <laughs> als, het, als het makkelijk was hadden we dat al gevonden Ik weet het niet zo snel uh, Gewoon bezig zijn met wat jullie nu doen is natuurlijk al een belangrijke steen die je daaraan bijdraagt Zeker, ja, ja. zeker. Uh, En dan nu uh, wil ik toch even weten, wat ga je in de toekomst allemaal nog doen? Uh, nou, eigenlijk hoop ik dus... Ik heb vorig jaar de stichting Geen Gezicht opgezet... Om, om met, met het idee om elk jaar één film te maken in regio uh, Rijnmond. Dus, uh, en elk jaar vanuit een andere wijk met een nieuwe groep. En ik hoop eigenlijk dat ik dit kan doen tot ik, tot ik 70 ben. Kom oh je je leven een, lekker doorgaan. Elk jaar één film maken en, uh, met één nieuwe die naam, groep. Geen Gezicht, die slaat op? Dus het afzetten van je maskers, maar ook wel niet, niet perfect hoeven zijn. Creativiteit wordt steeds meer. Uh, ik ga het steeds met, verder, kom steeds verder van de mensen af. Zeg maar. Verder geen van je gezicht. hart af. Hè? Het mag, ja, het mag verder gewoon van je geen gezicht af. zijn. Misschien moeten we proberen ons minder te profileren op wat we allemaal presteren. Misschien helpt dat ook wel. Precies. Ja. Ik wil je voor nu heel hartelijk danken, Wies Arts. We weten nu iets meer van jou. Dankjewel <laughs> voor deze kennismaking. Dankjewel. Je vois tes yeux bleus, de beaux lieux, du ciel, du terroir. Nous deux, la main dans la main. C'est notre chance, on danse, on fête tous les soirs, jusqu'à ce qu'on s'endorme au matin. Ce sont des romances sans paroles, on chante à pleine voix de joie. Des moutons, Voir. Dans la rue, les passants nous envien tout le temps. Quand tu me tiens dans tes bras. Dans ce poème que j'aime, je t'ai embrassé. Personne ne peut m'enlever ça. Tes romans sans paroles, on chante à pleine voix de joie. Des mots tendres, ton murmure. Dans cette image, on voyage à travers le pays, du nord de l'est à la Provence. On s'en va amoureux, les yeux dans les yeux, on trinke encore à la bonne chance. On chante à pleine voix de choix, des mots tendres qu'on murmure. Un, deux, trois. En lang Niemand naast mij Aan mijn zij En toch ben ik niet bang Ik denk dat jij Weten zal Waarom Ik zie de vlakte Zwijts en ruim Zo door en droog Als zand is dit hoe jij jouw liefde ziet, al rijk ik jou mijn hand. Ik denk dat jij weten zal waarom zo blauw. Sta, toch houd ik het wel droog Ik denk dat jij Een relatief onbekende zagger in Nederland. Richard van der Keur. Maar hij heeft wel een prachtig nummer hier. Zo blauw als de hemel. Ja, het is dus nu natuurlijk zwart. Vanwege de donkerde. Maar overdag. Hm. En verder hoorde je Philippe Elan met Réve en hier bij de late avond. Over een paar minuten de column van Han van der Oorst. Natuurlijk. Actueel als altijd. Hamdorst doet een week na dato toch nog een duit in het zakje van het vuurwerkgeweld. Ja, en een hele mooie column, dus luister mee. Zo meteen hier in de late avond. Maar eerst nog even iets van Jonathan King, ook een mooie klassieker. Everyone's gone to the moon. Is de Nachtgedachte? Een column van Han van der Horst. Lieve mensen, wat waren de politici deze week weer woedend? Ze hadden geen goed woord over voor het geweld bij de jaarwisseling. Van hulpverleners blijf je af. Opnieuw verpest een groep kwaadwilligen het voor de rest. Alle respect voor de hulpverleners, u kent dat wel. En waarschijnlijk geeft u hen ook gelijk. Tegen geweld op de jaarwisseling helpt alleen een harde hand. Er moet stevig gehandhaafd worden en zwaar gestraft. Stel maar voorbeelden, dan leren ze het wel af. Peter Breedveld. Een journalist uit Rijswijk met een eigen website stelde al voor de jaarwisseling vast dat de media het bij vuurwerkterreur nooit hebben over de huidskleur, de afkomst of de godsdienst van de daders. Dat komt volgens hem omdat het zelden of nooit mensen zijn met een Turks of Marokkaanse achtergrond, maar juist blanke allochtonen. Dan doet de etnische afkomst er ineens niet meer toe en de religie even min. Als u tijd hebt, moet u de stukken van Breedveld maar eens lezen. Zijn website heet frontaalnaakt.nl Dat is een misleidende titel, want het gaat bij hem altijd om politiek en cultuurkritiek. Dat merkt u wel als u het leest. En dat naakte bij frontaalnaakt heeft te maken met de naakte waarheid... die Breedveld naar eigen zeggen altijd vertelt. Met voorbijgaan aan de afstamming van de daders gaan wij liever tekeer tegen hun ouders. Waar zijn die ouders, zeggen we dan. En we denken er niet bij. In, in onze eigen jeugd waren we even erg. Ik heb eens wat oude kranten bekeken. 70 jaar geleden, in de nieuwjaarsnacht van 1956, moest de Amsterdamse brandweer vaak uitrukken. In Den Haag vonden gevechten met de politie plaats. In Enschede werd een auto vernield. In Uden kreeg een politieagent op nieuwjaarsdag een agent een stevig pak slag van dronken lappen. 50 jaar geleden, bij de overgang van 1975 naar 1976, stenigde het publiek de brandweer die aan het blussen was in de Rotterdamse Tiedemanstraat. De commandant was verontwaardigd en deed aangifte. In Groningen trad de politie hardop tegen jeugdige brandstichters op verschillende plekken in de stad. In Eindhoven kregen agenten slaag toen ze probeerden zich met een burenruzie te bemoeien. Wat wij dit jaar met oud en nieuw te zien kregen, staat dus in een traditie. Dat valt met geen mogelijkheid te ontkennen. Er zit meer achter dan uit de hand gelopen baldadigheid. Wat op de oudejaarsnacht gebeurt, is mede een rituele handeling. Datzelfde geldt voor de massale woede die vervolgens uitbarst en na een week of wat weer tot bedaren komt. Ik zal zelf ook eens een duit in het zakje doen. Iets dat past bij dit stadium. Als we een rustige jaarwisseling willen, dan kan dat zonder probleem. We kondigen dan een landelijk uitgaansverbod af tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Wie door de politie van de straat wordt geplukt, krijgt 30 jaar dwangarbeid. Of. Ze treden voor minimaal twee jaar toe tot het vreemdelingenlegioen van Oekraïne, waar ze als hulpsoldaten achter het front pijn ruimen, terwijl boven hen Russische drones zorgen voor het door hen blijkbaar zo gewaarde vuurwerk. Dat zal ze leren, de jeugd van tegenwoordig. Zo, dat lukt op. Je bereikt er niets mee. Verstandiger is het te proberen echte lessen te trekken uit onze gewelddadige jaarwisseling door te denken in plaats van na tot bedaren te zijn gekomen de boel weer te vergeten tot volgend jaar. Echte vragen stellen. Hoe kan het dat noodnummer 112 niet tegen de vloed van telefoontjes bestand bleek? Hoe moet het als ons land door een werkelijke ramp of noodsituatie getroffen wordt? Waarom? Kondigen we een vuurwerkverbod af als we weten dat het met geen mogelijkheid te handhaven valt? Wat bereik je er meer mee dan straatgevechten waar de politie wel verschijnt en een eind probeert te maken aan kerstbomenbrandjes, die je ook rustig kunt laten uitdoven uit zichzelf en waar verder niemand veel last van heeft? Wat kunnen we leren van massale vreugdevuren die buurten in samenwerking met de gemeente en de politie in sommige plaatsen organiseren. Uiteindelijk hebben we te maken met een praktisch probleem waar we met ons verstand en niet met ons gevoel antwoorden op moeten verzinnen. En misschien betekent dat wel veel meer dan maatregelen voor die twee dagen van de jaarwisseling zelf. Misschien zit wat daar daaraan agressie naar boven komt wel zo diep dat we moeten kijken naar de hele samenleving zoals we die hebben laten groeien. Die wordt immers de laatste jaren steeds meer gekenmerkt door het volgende. Minder en minder zijn burgers bereid met elkaar rekening te houden. Vaker en vaker verbergen zij zich achter hoge schuttingen voor de buitenwereld en voor de anderen. Zoals Frans Brommet deze dagen in prachtige tv-documentaire stoom. Aan de andere kant heerst er volgens ons buiten chaos en geweld. Als je dat met z'n allen gelooft, achter je schutting is het veilig en aan de verkeerde kant heersten chaos en geweld. Dan worden die ook werkelijkheid. Wist u trouwens dat Jozef Strauss in zijn tijd al een Feuerfest-polka heeft geschreven? De melodie kent u vast wel. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.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 Verlaag ik van...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 Van een grootje, de wereld was niet groter dan de globe van vader. Ik kon hem met mijn ving, om zijn as laten draaien. Diep in mijn hart verlang ik van.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 van de mooiste nummers van Rob de Nijs, vind ik persoonlijk zelf. Ja, daarom zit hij ook in de show natuurlijk, want ik mag gelukkig hier de muziek zelf uitzoeken. Foto van vroeger. Je de Nijs natuurlijk. En Jozef Strauss, Firefest. Hm. Dat is uh, op speciaal verzoek van Han van der Horst. Over een paar minuten gaan we praten over zero emission zones. Er komen er steeds meer bij en het is je maar geraden om je eraan te houden. Je hoort er zo meteen meer over na deze klassieker van Bonnie Sinclair. I won't stand between them. Dit jaar zijn in de gemeente zero-emissiezones ingevoerd. In deze uitstootvrije zones mogen op termijn alleen nog elektrische bestelauto's naar binnen. Waar moet je als ondernemer aan denken bij zo'n elektrische bestelauto? Vandaag praat ik erover met Sjors en van de Vereniging Elektrische Rijders... en Thomas van Dalen, branche-relatiemanager bij de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche. Welkom Sjors en Jij werkt bij de Vereniging Elektrische Rijders. Kan je daar kort iets over vertellen... Ja, dat kan ik zeker doen. De Vereniging Elektrische Rijders is een belangenbehartiger voor huidige en potentiële elektrische rijders. Dus we zijn er voor mensen die gebruik maken van elektrisch vervoer. Met ons doel daarbij is om elektrisch vervoer te stimuleren in Nederland. En zoveel mogelijk mensen van de juiste en onafhankelijke informatie te voorzien. En dat ging eerst voornamelijk om personenauto's. Maar steeds meer mensen en ondernemers rijden natuurlijk ook in elektrische bestelbussen. Dus we zijn er ook voor mensen die gebruik maken van een elektrische bestelbus of dat willen gaan doen. Dat komt vast mede door die zero-emissiezones. Kan je daar wat meer over vertellen? Een aantal gemeenten hebben dit jaar zero-emissiezones ingevoerd. En dat betekent eigenlijk dat de meest vervuilende dieselbussen... nu niet meer die binnensteden van deze gemeentes eh, mogen betreden. En het heeft natuurlijk een doel. één, om de luchtkwaliteit te verbeteren. En twee, om de uitstoot van CO2 te verminderen. En op den duur mogen in die zero-emissiezones ook alleen nog maar elektrische bestelbussen komen. en Veel ondernemers houden daar nu al wel rekening mee. Andere stappen de komende jaren over op elektrisch. Stel dat je overstapt naar een elektrische bestelauto... waar moet je dan rekening mee houden? Ja, een van de belangrijkste zaken is wel toch dat je gaat nadenken... over waar en hoe je gaat laden. Doe je dat thuis, doe je dat op de zaak of doe je dat in de publieke ruimte? En daar zit vooral heel veel prijsverschil tussen... wat je betaalt voor een kilowattuur aan stroom. En daarna moet je nadenken over of je net het eigenlijk wel aan kan... En waar je eigenlijk heen gaat met je bus. Want er zijn heel veel verschillen in laadprijzen, mogelijkheden. Wat je in verschillende stadcentra of op het platteland of waar dan ook kan doen. En verder? Ja, en elektrische voertuigen en ook elektrische bussen dus zijn door die batterijen eigenlijk een heel stuk zwaarder. En dat is wel echt iets om rekening mee te houden. Zeker als je als ondernemer ook nog een zware lading mee hebt. En als je bijvoorbeeld een aannemer of een glaszetter bent, dan heb je natuurlijk al die spullen constant nodig. En die neem je dan mee en dan wordt je voertuig zwaarder. En dat heeft gevolgen voor het bereik, ofwel de actieradius, dus de hoeveelheid kilometers die je kunt rijden. Want een zwaar beladen bestelbus die komt gewoon veel minder ver. En veel mensen weten dat vaak wel, maar wat nog wel regelmatig vergeten wordt, is dat het ook veel invloed heeft op de banden van het voertuig. Thomas van Dalen, jij bent van de Vaco, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche. Wat kan jij ons hierover vertellen? Ja, zoals George al zei, elektrische auto's zijn onbeladen al zwaarder... maar beladen nog zwaarder betekent dat banden ook meer te verduren krijgen. Die doen het zware werk. Des te belangrijker dus dat ondernemers kijken naar het draagvermogen van band. Dat is het gewicht dat de banden kunnen dragen. Zeker wanneer de bestelauto zwaar beladen wordt. Kun je me daar een voorbeeld van geven? Nou, dan neemt men een stukje door, werkt met stukzakken van 25 kilo. Als hij een heel huis moet stukken van onder naar boven, dan heeft hij honderden kilo's extra aan belading mee. Dat maakt zijn bestelauto extreem veel zwaarder. Dus goed om rekening te houden met het draagvermogen. Zijn er ook nog andere zaken waar ondernemers bij de band op moeten letten? Naast de keuze voor banden die het gewicht aankunnen natuurlijk, is ook regelmatig onderhoud belangrijk. Want banden bepalen voor een belangrijk deel de veiligheid en het rijgedrag van het voertuig. Ook is het zo dat banden sneller slijten als ze volledig beladen zijn. Het is daarom belangrijk om je banden regelmatig te controleren. Zit er nog voldoende profiel op? Zit er nog voldoende bandenspanning in? Zijn de banden beschadigd? Zo zorg je dat je zo lang mogelijk veilig en prettig kunt rijden. Vergeet ook zeker niet regelmatig de bandenspanning te controleren en de banden op te pompen als het nodig is. De bandenspanning, maar krijg je niet automatisch een melding dan als de bandenspanning te laag is? Ja, dat klopt wel. Daar zijn in de moderne oude systemen voor, die geven een melding, maar die geven ze pas bij eigenlijk 20% onderspanning. Dus ben je al aan de late kant en rij je eigenlijk al een tijdje op banden met te weinig spanning. Het slijt te sneller, je hebt minder grip, dus de bandenspanning moet je hoe dan ook één keer per twee maanden controleren. Duidelijk. Dank voor jullie komst naar de studio, Sjors en Thomas. En wil je meer weten over de zero-emissiezones... en het kiezen van de juiste band voor je elektrische bestelauto? Kijk dan op wegnaarzes.nl 6nl Of bezoek een voorlichtingsbijeenkomst... van de Vereniging Elektrische Rijders en VACO. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.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 Calling me Reaching Deze aflevering van de late avond Westlife. En I lay my love on you. Hmm, wat een romantiek. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgen is weer een late avond. Dan zit hij Bert Wolf. Ook weer met prachtige muziek en zijn zoele stem natuurlijk en leuk onderwerp. Dus luister dan vooral weer. Uh, ik wens je voor zo meteen wel het rusten Mooi dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl Tot het besluit van de show. El Cooper en Jolie. Mooi nacht. So let's not fall so fast that we get crazy Oh, Jolie, will you think of me? And when your picture of me gets a little hazy You know, Jolie, it's only you I see